Uur. Dit is Maud het NOS Journaal. Negen van de twaalf terreurverdachten die vannacht werden opgepakt in België zijn weer op vrije voeten. De andere drie worden verdacht van het beramen van moord en deelname aan activiteiten van een terreurgroep. Volgens media hoorden ze bij een terreurcel die vandaag in Brussel een aanslag wilde plegen tijdens de EK-wedstrijd België-Ierland. Die werd gespeeld in Frankrijk.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 Er werd met stokken geslagen. Ook vlogen er stoelen door de lucht. De politie moest uiteindelijk ingrijpen. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië woeden enorme bosbranden. Honderden mensen zijn al geëvacueerd. De branden braken afgelopen woensdag uit. Ze hebben al zo'n 3000 hectare bos verwoest. Meer dan 1000 brandweermannen proberen het vuur te bestrijden. Dat is niet eenvoudig. Het vuur woedt in een bergachtig gebied in de buurt van Santa Barbara en kan zich door het hete droge weer razendsnel verspreiden. En op het EK voetbal in Frankrijk heeft IJsland de eerste overwinning op een eindtoernooi laten liggen. In Marseille stond de EK debutant lang met 1-0 voor, maar tegenstander Hongarije maakte in de 88ste minuut de gelijkmaker. Eerder vandaag won België in Bordeaux met 3-0 van Ierland. En rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Portugal en Oostenrijk. Het duel is in Parijs. Het weer vannacht zo goed als droog. Morgen zijn er flinke perioden met zon bij Maxima tussen 16 en 19 graden. Maandag vanuit het westen regen. En dit was het NW Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM met nu de Nightwalk. Ladies and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 en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk... hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. iedere zaterdag gaan van 9 tot middernacht zijn we bij... met het lekkerste van Dance, R&B een beetje pop tussendoor... en dat in het eerste uurtje. Doe dus ik het laatste shownieuws, de party-update... en het tien boven, beste plaats voor het dansvoet. Zoals in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes... en straks in het derde uurtje DJ Kavaskeli met het beste van de clubs uit Italië. Als opening horen we Axel Newell en DJ Kazerit. Uh, Samen met Now Rogers met uh, Kill the Lights... Onderweg zometeen nieuwe muziek van Carly Ray Jepsen. Maar nu is Sam Veld met Shadow in Love.